De wielen van...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu Pizza, welkom bij een nieuwe aflevering van Pits en Perok. Vandaag hebben we aandacht voor de Pinkster Races 2009. Onder andere de GT4 en natuurlijk ook de Clio's komen aan bod vandaag. Maar ook een interview met Jan Lammers.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 Ja, A1 wordt heel slecht overgesproken, negatief. Dat is het makkelijkste wat er is. Uh, ook jij hebt daar nog het volledige vertrouwen in dat het allemaal wel uh, doorgaat. En op een heel mooi uh, kampioenschap weer uh, verder uh, gaat eindigen. Ja, ik ben een beetje verrast dat je zegt er wordt heel negatief overgesproken. gesproken. Uh, dat, dat, her uh... en der van die verhalen van uh, dat is een organisatie uh, die hangt op de rand van uh, omvallen. Ik heb het niet over jouw team, maar over het hele Iwan uh, gebeuren wat je her en der leest. Ja, nou, uh, Formule 1 ook, hangt ook op omvallen. Hè. Dus ze hebben net in ieder geval een overeenkomst getekend dat ze, uh, hè, dat ze allemaal ingeschreven hebben voor volgend jaar. Maar wel onder een voorbehoud dat ze voor 12 juni de Concorde-agreement uh, afsluiten. Nou, dat is geen inkoppertje. Hè. Dat zal gewoon een hele zware club zijn. Hè. Dus, dus uh, Formule 1 die kan net weer het voorhoofd afvegen. Omdat ze gewoon uh, een vreselijk moeilijke periode achter de rug.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 Uh, zodat ze gewoon... Uh, er wordt collectief ingekocht. Nou normaal koop je collectief in om dingen goedkoper te maken. Dat gaat bij veel klassen niet. Die kopen collectief in zodat zij de prijs kunnen bepalen. En gewoon te kunnen maken. Dus er zijn gewoon boekingskantoren en, en reisagenten. Die gigantisch veel geld verdienen aan al die races die hier en daar in town zijn. Zonder dat ze risico nemen. Hè, maar het zijn alle, alle teams die gewoon de risico's nemen. En die soms gewoon uh, projecten runnen van, van soms wel vele miljoenen.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 I know you.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 Want ik kan in het schrijfvlak niet te buitenom rijden. Ook al kan ik 10 kilometer harder door Bolzui of door het schijfvlak. Ik kan er niet buitenom of binnendoor. En, uh, dus wat dat betreft was het beter geweest als wij ook wat meer vermogen hadden gehad. En dan misschien iets in moeten leveren in de bochten. Naast uh, dit kampioenschap ben je ook actief uh, met die uh, Ford uh, in de BZTS. Is dat ook voor het hele seizoen dat je dat uh, doet? Ja, uh, Belgische GT doen we, doen we het hele jaar. Uh, samen met, met een VIN van 66, dus dat is wel heel leuk. Maar die is wel heel erg gedreven.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 ...in de kwalificatie erbij staan en dus ook in de sprintrace erbij zullen zijn. Uh, terwijl eigenlijk hun voordeel zou moeten liggen vanwege uh, de 430 of 450 kilo verschil in de lange race van hun... ...wanneer wij bandenvleitage hebben. Dus ik denk als Joris uh, als het een beetje handig doet, dan moet, uh, heb je denk ik uh, race 1 in de pocket. Oké, okay, nou we gaan het afwachten. We gaan het vanmiddag zien en uh, veel succes, Duncan. Dankjewel. Pizza,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 Uh, nou dan de andere man, Menno Kuus, uh, lief je hier een beetje lekker mee toen in, die, uh, in dat paasweekend, want je slaapte echt uh, heel langzaam uh, gewoon mee naar voren voor, het, uh, ja, voor de tussenstand in het kampioenschap. Ja, bewust voor gekozen. We, zijn, uh, uh, we wilden graag de underdog zijn, omdat eigenlijk niemand van ons verwachtte uh, dat we sterk zouden zijn.